Het was de negende keer dat PSV de beker won. Voor Heracles was het de eerste bekerfinale in de geschiedenis van de club. Fans spraken vooraf over de wedstrijd van de eeuw. Met meer dan 300 bussen gingen vele duizenden supporters naar de Kuip. Er waren ook duizenden fans die de wedstrijd volgden op grote tv-schermen... op twee pleinen in het centrum van Almelo. Na afloop stroomden de pleinen snel leeg, al dus de politie... maar de sfeer bleef gemoedelijk. De president van Mali, Toure, heeft zijn ontslagbrief overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken van Burkina Faso. Dat land speelt een bemiddelende rol in Mali sinds de militaire staatsgreep van 22 maart. De 63-jarige Toure houdt zich nog altijd schuil. Zijn ontslag maakt de weg vrij voor een interim president. De taken worden waargenomen door de voorzitter van het parlement. Volgens de grondwet moeten er, er binnen 40 dagen presidentsverkiezingen worden gehouden, maar het is niet bekend of de militaire machthebbers zich daar iets van aantrekken.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 Onder de mensen die hij tegenover zich had waren Martin Luther King... bijna alle Amerikaanse presidenten van zijn tijd... Ayatollah Goumeini en Yasser Arafat. In 2006 ging hij met pensioen. Mike Wallace was 93 jaar. Helikopters hebben in Zwitserland 75 passagiers... uit een gestrande gondel van een kabelbaan gered. Dat was vlakbij Sankt Moritz in de Alpen. De gondel was halverwege de berg vastkomen te zitten... Het duurde drie uur om alle passagiers in veiligheid te brengen. Niemand raakte gewond. Waardoor de gondel bleef steken is nog niet duidelijk. De Diavoletza-kabelbaan gaat tot 3000 meter hoogte. Daar is op de gletsjer een skioord. Bijna had paus Benedictus Nederland niet bedankt voor de bloemen. De beroemde zin bedankt voor de bloemen stond niet in de tekst van zijn paaszegen Urbe et Orbi... RKK-commentator Wilfred Kemp ontdekte het foutje in de tekst... die door de persdienst van het Vaticaan was verspreid onder de internationale pers. Kemp krijgt de tekst altijd de avond van tevoren... om zich te kunnen voorbereiden op de live-uitzending. Hij meldde de omissie vanochtend aan het Vaticaanse persbureau... dat volgens Kemp snel een nieuwe tekst schreef. Die belandde net op tijd bij de paus. Benedictus sprak vervolgens vanaf het balkon van de sint pietersbasiliek de beroemde zin toch uit. De journalist werd na afloop door het Vaticaan bedankt voor de tip. In Schiedam heeft een ziekenhuispatiënt de politie op het spoor gezet van een wapenarsenaal. De man was onwel geworden en naar het Vlietland ziekenhuis gegaan. Daar werd bij het uitdoen van zijn schoenen een vuurwapen ontdekt. De gewaarschuwde politie nam daarop een kijkje in het huis van de man. Daar werden twaalf vuurwapens, drie luchtdrukpistolen, munitie en een namaakwapen gevonden. Toen de 37-jarige verdachte het ziekenhuis mocht verlaten is hij aangehouden. Het popfestival Paaspop in Schijndel heeft 51.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er ruim 10.000 meer dan vorig jaar, toen Paaspop voor het eerst drie dagen duurde. De organisatie wilde dit keer alles groter, drukker en mooier dan in de 34 voorgaande edities. Er waren 150 acts en 13 podia. Daar traden onder andere op Guus Meeuwers, Raccoon en de Cartman Orchestra. Rapper Gersper Doel werd op paaspop uitgeroepen tot 3 fm Serious Talent van 2012. Klaas-Jan Huntelaar is sinds vandaag de productiefste Nederlandse voetballer in de Duitse Bundesliga. Huntelaar maakte in de wedstrijd van zijn club Schalke tegen Hannover zijn 24ste doelpunt van dit seizoen. Daarmee verbrak hij het record van Roy Mackay. Die kwam acht seizoenen geleden bij Bayern München tot 23 doelpunten. Huntelaar kan het record nog scherper stellen, want er zijn nog vijf wedstrijden te gaan. Het weer vannacht regen, vannacht regen, morgen overdag grijs, regenachtig en een graad of 13. De dagen daarna blijft het wisselvallig met overdag een temperatuur van ongeveer 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaret. En een laatste glas in steken. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Vandaag stonden in de weerberichten donkere wolken getekend en dikke druppels. Maar om half negen vanmorgen scheen een weldadig zonlicht over de weiden in het Noord-Hollandse landschap. Een zacht briesje wiegde de rietkragen. Een fazant scherelde vlak bij ons in de berm. En boven ons was de lucht blauw. Zo zie je, het weer is altijd mooier wanneer het eerst slecht voorspeld werd. Dan is het een cadeautje. Goedenavond. Denk ik aan Duitsland in de nacht? Wij denken veel aan Duitsland vanavond in het oog. Zo bevindt zich bij Amersfoort het stemmige ereveld Rusthof... waar 865 Russische slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven liggen. Hoe kwamen ze hier? En wie zijn zij? Remco Rijding raakte er al jong door geïntrigeerd... en ondernam een 13-jarige hardnekkige speurtocht... naar hun persoonlijke geschiedenis. Hij komt hier vertellen over zijn boek... Kind van het Ereveld. Maar wij denken ook aan de Duitsers Bach en Graas. Johann Sebastian Bach beheerste de afgelopen dagen weer alle podia... met zijn matthäus Maar hij verklankt met zijn cantatas ook Pasen en de opstanding. Wij luisteren en spreken naar Bach over Pasen... met dirigent Jurgen Hempel en liefhebber Luc Seibers. Nobelprijswinnaar Gunther Graas mag na zijn proza-gedicht... waarin hij Israël ervan beticht Iran te willen vernietigen... Israël niet meer in. Over de emoties en de achtergronden twee correspondenten: de Duitse Annette Bierschel en in Israël Lauren Samson. Voorts Espelo als wereldkampioen paasvuur en een paardenbedervuurt te België. Ja, ja. Maar eerst het voornaamste nieuws van heden. Zondag 8 april zal ik pasen? Ik wil mijn hartelijke dank. Het uitstrekking brengen voor de vrije bloemen uit Nederland... voor de paasmis op wat Sint-Pieters bleef. Urbi et Urbi. In 65 talen sprak paus Benedictus vandaag de paasgroet uit. Het scheelde niet veel of de paus had Nederland niet bedankt voor de bloemen. Een commentator van Omroep RKK zag dat die zin ontbrak in de toespraak en belde op het laatste nippertje nog met het Vaticaan. Het was even onduidelijk of de paus zou bedanken voor de bloemen. Toen ik gisteravond laat de tekst kreeg, toen stond dat er niet bij, voor het eerst sinds 23 jaar. Dus toen ik dat vanmorgen meldde aan de secretaris, toen ontstond hier lichte paniek en is meteen de woordvoerder gebeld. En die heeft er alsnog voor gezorgd dat er een nieuwe tekst naar de paus ging. Met daarin dus de fameuze woorden. Bedankt voor de bloemen. Dan voetbal. De winnaar van de KNVB-beker komt uit... En niet uit Almelo. Heracles verloor de finale tegen PSV. De landelijke media hadden veel aandacht voor de verliezer. Wat zou het een stunt geweest zijn als David Goliath had verslagen. Er zou in Almelo tot diep in de nacht gefeest zijn. Bekerfinale is ondanks verlies vooral een Almeloos feestje. De stemming hier in Amelo was tamelijk mat. Het kwam maar heel langzaam op gang. Ik sta hier op het Amaliaplein. Ja, daar kunnen 4000 mensen op terecht. Die zijn er bij lange na niet. Twee andere pleinen met grote videoschermen gereserveerd voor de Herakles aanhang. Maar daar kwam echt bijna helemaal niemand naartoe. Dat het zo rustig bleef in Almelo kwam waarschijnlijk doordat heel voetbalminnend Almelo in de Kuip in Rotterdam naar de wedstrijd zat te kijken. Tenminste, als ze daar al op tijd waren aangekomen. De club had namelijk te weinig bussen ingezet, waardoor sommige supporters noodgedwongen in Almelo achterbleven. De ja, mijn hele bekerwedstrijdfinale is gewoon uh, vandaag. Hoor. We zijn nog veel te laat. Die bus die rijdt maar 90 km per uur. Dus laten we nou maken dat we hier wegkomen. Die rijdt ook nog 90 km per uur. Kom, ze hebben de nachten afgeteld, nog 15 nachtjes en dan gaan we met de bus. Nog veertien nachtjes en dan gaan we naar het feest. En nu staan ze hier. Via schermen zagen de supporters hoe hun club op achterstand kwam. Tot wanhoop van de fans. Neemt de bal over van de labiat en dan stuurt hij de labiat de diepte in. Achterlijn gehaald en de goal is er van Ola Toivonen. Dit is een prima aanval. Wat een Uiteindelijk won PSV met 3-0 en gaat de beker naar Eindhoven. Op eerste paasdag worden overal in het land de paasbulten ontstoken. In het Gelderse Mechelen werd de bult al om zes uur vanochtend in brand gestoken. En dus moest in allerijl een nieuwe gebouwd worden. Een enorm karwei. Het is ongelooflijk dat, dat er zo ja, zoveel zo energie is in het dorp om te zeggen van uh, hij is afgevikt. Maar we zorgen ervoor dat binnen een paar uur er een nieuwe bult ligt en dat, en dat gaat lukken. Toch bleef het voor sommige bewoners van Mechelen moeilijk te verkroppen dat de 20 meter hoge bult al s ochtends vroeg vlam vatte. Oh, je zaak doet het bed hier. Ja. Zo hebben we de hele dag mee bezig. En niet die één dag, binnen de hele week. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Bijna 46 meter hoog was het paasvuur van Espelo. Vanavond ging het volgens de traditie in vlammen op. Arjen Stevens namens het paasvuur. Goedenavond. Hallo. Brandt het nog? Ja, hij brandt nog mooi. Ja? Tot wanneer gaat dat duren? Tot wanneer gloeit het nog na? Uh, nou, we denken dat hij sowieso tot morgen vroeg acht uur nog uh, goed brandt. En uh, daarna zou hij nog uh, twee tot drie dagen door blijven groeien. Twee tot drie dagen. En uh, het is natuurlijk een enorm gevaar dat in de fake gaat. Uh, uh, geen brandschade opgetreden? Nee, uh, de wind stond perfect. En, uh... Ja, een Kafonken en zo. Uh, we hangen een paar rietje kappen in de buurt. Maar uh, de brandweer heeft toestemming gegeven. En uh, het is allemaal goed gegaan. Er is wel een ongelukje gebeurd, hè? Ja, dat klopt. Um, er is een, uh, een cameraman. Hij dus heeft zich binnen de hekken bevonden. en uh, Terwijl dit streng afgeraden werd. En er stond een uh, grote borden dat het niet mocht. Alleen, uh, deze man is blijkbaar toch... Uh, om het beste plaatje te kunnen schieten... Is hij voor de hekken gaan zitten. Onder een staalkabel. En uh, de staalkabel is samen met het paarsuur... Uh, we ja, hebben gezaakt en deze man heeft niet opgelet en uh, heeft toen de staalkabel in de rug ge gekregen. Maar uh, we hebben nu te horen gekregen dat het uh, met alle waarschijnlijkheid uh, goed met hem gaat en uh, dat hij geen uh, blijvende letsel heeft opgetreden. Gelukkig maar. Uh, heeft Esplo hier nu mee het, het wereldrecord uh, paasvuren gevestigd? Ja, we hebben het uh, hoogste paasvuur. Dus, uh, dat record hebben wij van onszelf afgepakt. daar hadden wij 25 jaar geleden ook al gevestigd met 27 meter. Maar wij hebben ook het hoogste kampvuur. En uh, daar hebben wij uh, een uh, stapel pellets uh, oh, ja. mee, uh, mee verbroken. En uh, ja, die hebben we ook meegepakt. Dat, dat, dan kan het nog hoger hè, met pellets Ja, dat is een stuk makkelijker natuurlijk. Maar wij wouden het ook proberen met snoei nou, ja. Als het aan ons ligt, is dat een stuk moeilijker. En hoe hoog, hoe hoog kom je dan met die pellets erbij? De stapel pellets was 43 meter en wij zijn met bijna 46 meter zijn we naar, flink overheen gegaan. Oké, en volgend jaar nog hoger? Nee, daar wachten we weer 25 jaar mee. Dan bouwen we weer een nieuw wereldrecord. Oké, bedankt Arjen Stevens namens het Paasvuur te Espelo en gefeliciteerd. you've been dancing with all over the neighborhood so why didn't you ask me baby or didn't you think i could well i know that the book of Lou is out of sight but the shingle Ja, Ray Charles met Shake Your Tail feather uit de Blues Brothers, film uit 1980. En Blues Brother Danny Kroet heeft inmiddels aangekondigd... dat er een animatieserie, een radiozender, een boek... een Broadway-show en een Las Vegas-show komen van de Blues Brothers. Alsjeblieft. En nu Nobelprijswinnaar voor de literatuur Gunther Grass. Die is niet meer welkom in Israël. Aan de telefoon Lauren Samson, correspondent in Israël... voor onder andere Trouw. Goedenavond. Maar wilde Gras dan naar Israël komen? Nee, dat, dat eigenlijk niet. Uh, je moet het zien als een symbolische daad, denk ik. Oh. Um, het uh, was niet zijn plan. Hij is 84 jaar. Voor zover ik dat weet, was hij niet van het plan naar Israël te komen. Nee. Um, maar met zijn kritiek op uh, het atoomprogramma van Israël... En, uh, en de strategie van Israël ten opzichte van Iran... Uh, heeft hij twee zeer gevoelige punten aangevoerd? Ja. Maar wie maakt uh, dat uit nu, dat hij er niet meer in mag? Van wie gaat dat... Uh, dat is, ja, dat is de minister van Binnenlandse Zaken. Uh, dat is Eli Yishai. Dat is de ultra-orthodoxe minister van de Shas-partij. Ja. Um, en dat, dat kan omdat uh, Gunther Gras is voormalig uh, Waffen-SS-lid uh, En in Israël is er een wet die zegt dat uh, voormalige naties uh, geweigerd kunnen worden van, uh, uit, uit Israël. Ja, maar dan had hij eigenlijk al zes jaar geleden geweigerd kunnen worden... want reeds in 2006 is bekend geworden dat Gunther Gras bij de Waffen-SS is geweest. Daar heb je helemaal gelijk in. Uh, ik, ik sprak een paar jaar geleden met een woordvoerder van Binnenlandse Zaken... en ik vroeg hem precies hetzelfde. Uh, en die gaf ook toe... dat. Juist dit moment waarop hij uh, dus zowel het atoomprogramma als Iran uh, aanvalt eigenlijk in, in, in zijn woorden, in een gedicht. Uh, dat dat de druppel is om hem duidelijk te maken dat hij niet welkom is in Israël. En op die manier is het dus ook een symbolische daad. En gaat het niet zozeer om zijn verleden als een, uh, een natie, uh, maar echt om, om, om dit gegeven. Nou ja, ik begrijp beide, hè? omdat hij een nazi is en die opvattingen huldigt. Ja. Toch? Maar dat had inderdaad precies wat je zegt, dat had zes jaar geleden ook wel gekund. Als dat het, had en het daar enige het nog was niet geweest. Voor gekozen. Nee. Precies. En maar... uh, kijk, het is hier als je in Israël kritisch bent over het eigen atoomprogramma uh, en de strategie ten opzichte van Iran, uh, daar is hij niet de eerste in. Uh, dan word je aangepakt. Ja. En dat wordt op deze manier ook duidelijk gemaakt. Maar er zal binnen Israël toch ook wel kritiek erop zijn, neem ik aan? Uh, gedeeltelijk. Want in dat geval heb je wel gelijk... dat op het moment dat uh, iemand die uh, bij de Waffen-SS heeft gezeten... Uh, dergelijke kritiek uit... Ja, dan begin je wel uit een hele penibele situatie. Ja. Uh, dus de mensen die ik vandaag op straat heb gesproken... maar ook als je de fora en de blogs bekijkt... Uh, ja, dan merk je wel dat er weinig sympathie voor deze man is. Maar houdt de discussie Israël erg bezig? Of is het zoeken op, die, uh, op internet naar reacties? Uh, het houdt in die zin bezig omdat het uh, met Iran te maken heeft. En Iran is hier uiteraard al jaren, maar zeker de laatste maanden... Uh, voortdurend voor Pagina nieuws. Dus in die zin... Uh, ja, houden het ook wel de bevolking bezig. Ja. Zou die kwestie nog gevolgen kunnen hebben... voor de relatie tussen uh, Israël en Duitsland? Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Uh, mijn inschatting is, voor zover ik dat kan zien... Uh, dat het niet een hele serieuze politieke rel op zou leveren. Maar zowel jou als uh, de buitenlandse minister, minister van Buitenlandse zaken Lieberman, uh, die hebben duidelijk aangegeven dat zij eigenlijk verwachten van Europese leiders uh, om hier afstand van te nemen. Ja. Ik ga even over naar Annette Beerschel, correspondent voor Duitse Media in Nederland. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ook in Duitsland is er do door velen gereageerd op het gedicht van Gras. Zijn er al reacties op dit, dit inreisverbod aan hem van Israëlische zijde? Ja, daar waren ook al reacties gekomen. Ten eerste wil ik, wil ik ook nog maar even zeggen dat het, uh, de reacties op het uh, gedicht van Gunther Grass waren ook door de partijen heen. ...waren absoluut uh, wel heel streng en heel stevig negatief... ...omdat ze het allemaal vonden dat het nergens op sloeg... ...en dat het absoluut niet kon. Nou ja, uh, reacties... premier Mer, uh, Angela Merkel hield zich een beetje op de vlakte. Die zei, kunst is geen zaak van de regering. Ja, precies. Het was wel zo dat de minister van Buitenlandse Zaken... ...Westerwelle ook heeft uh, afstand genomen, heeft gezegd... En, ...en goed, Merkel heeft gezegd... ...nou gelukkig moeten we over, over kunst uh, we, we ons geen oordeel veroorloven. Lo dus nu zijn er allereerst reacties acties ook gekomen op dit uh, besluit van Israël Gras als uh, ja, persona non grata te, te verklaren. En uh, nou, dat wordt in principe ook door politici wordt gezegd, nou ja, het is misschien begrijpelijk maar het is niet erg verstandig want het zou ook kunnen zijn dat uh, op de, die manier de kritiek van, van, van Gras opeens, uh, ja, dat Gras toch gelijk krijgt. Want dat is zoiets van, oh, dan heb je kritiek op Israël en dan mag je opeens het land niet meer binnenkomen dus daarvoor hebben ze gewaarschuwd maar er uh, is nog geen reactie gekomen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar in het algemeen wordt niet verwacht dat het de relaties kan schaden uh, tussen de twee landen. Waarom maakt het gedicht zoveel los, ook in Duitsland? Nou, dat eerste uh, is inhoudelijk, uh, omdat door eigenlijk alle kanten wordt gezegd... ja, wat ik al zei, het slaat nergens op. En dat, en, uh, dat, dat komt helemaal niet overeen met de politieke realiteit. Maar uh, waar, waar Duitsers ook ontzettend kwaad over zijn... Uh, en ook heel veel intellectuelen die, die ook vandaag weer in de zondagskranten... echt hele lange stukken schrijven en zeggen, het kan gewoon niet. Dat is de manier hoe hij zijn kritiek uit in dat gedicht uh, op Israël. Want hij... hij uh, komt dus toch met een soort, ook in zijn woordkeuze komt hij toch... Uh, dat hij een vergelijking trekt met het naziverleden... en zegt dus, Duitsers mogen dus nu niet zwijgen... maar moeten ja. nu iets zeggen en ingrijpen. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, daar kan ik een voorbeeld voor geven. Het is dus een, ik moet toegeven het is erg ingewikkeld Duits. Uh, het is ook uh, uh, een lang gedicht, maar ik heb hier één citaat... dat wilde ik even voorlezen. Nou, hij zegt dus, uh, dat gedicht heet, heet dus... Uh, wat gezakt werden moet. Dus wat uh, uh, gezegd moet worden. Uh, en dan zegt hij: Ja, ik spreek nu uh, met letzter tinte, dus met laatste inkt, uh, weil gezegd werden muss. »Was schon morgen zu spät sein könnte, auch weil wir als Deutsche belastet genug Zulieferer eines Verbrechens werden könnten, das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld durch keine der üblichen Ausreden zu tilgen wäre.« ja. ook vond Duitsers erg ingewikkeld, zeg ja. ik. En wat op uh, de strekking is eigenlijk wat hij zegt, is... ik moet nu praten, want anders worden wij Duitsers... Uh, alweer medeschuldig aan een misdaad. En dan zouden we ons niet uh, met de, uh, anders zo gebruikelijke excuus... Uh, daarvan uh, uh, los kunnen praten. En die excuus zou dan moeten zijn, we hebben het niet gewust. Ja, wat bezielt Kraas eigenlijk. Ja, dat is heel lastig te zeggen. Dus uh, uh, uh, van veel commentatoren wordt, wordt dan ook gezegd... nou moeten we hem niet gewoon als, als oude man zien... die, uh, die gewoon uh, ja, ook een beetje niet meer precies weet wat hij eigenlijk zegt. Zo komt hij trouwens niet over. Uh, het is uh, van anderen wordt ook weer gezegd... nou ja, juist uh, wat die collega uit Israël ook net noemde al zijn verleden... Uh, dat die dus toen die 17 jaar oud was op het eind van de wereldoorlog, uh, nog lid van de Waffen-SS werd, dat die, en zo lang daarover heeft zelfs gezwegen, uh, 60 jaar lang, dat die, ja, nu eigenlijk toch een beetje nog worstelt met dat, met dat verhaal en dat zo'n gewetensprobleem heeft en nu opeens zo'n zo rare, op het einde van zijn leven zo'n rare, uh, uh, ja, soort, alsof hij absoluutie wil hebben. Zo'n rare uh, bezig is zijn schuld te verwerken. Uh, dus jij weet niet precies wat hem bezielt. Nee. Dat zijn zo die twee strekkingen. Ja, een zeniele oude man en die, uh, ja, die man die worstelt met zijn eigen geweten. Dank Annette Birschel en Laurens Samson. Tot zover de kwestie Gras en Israël.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 shouldn't change you Now you tell me why is it so You're bigger than mighty Joe At least you Think so Got my finger Dat was Piet Murray, dat is een Australiër met So Beautiful... en die is morgenavond live in Tivoli te Utrecht. Uh, maar nu gaan we het hebben over Bach en zijn muziek. Jawel, die matthäus die is voor Goede Vrijdag, dat is nu achter de rug. Dat weten we nou wel, alhoewel ik zat er ook weer in het concertgebouw. Maar Bach's muziek is ook bepalend voor de paasdagen. Na de kruising de opstanding, welkom... Luc Zijbers, cultuurprogrammeur en liefhebber van Bach. En goedenavond ook dirigent Jurien Hempel. Goedenavond. Uh, Loek Zijbers eerst. Uh, het schijnt een, een gevleugeld gezegde van u is geen dag zonder Bach. <laughs> ja, dat is zo, ja. ja. Klaar je nader. Nou, ik zat gisteren, mocht ik ook in Naarden uh, weer bij de Matthijs uh, aanwezig zijn. Nou, uh, uh, Bach is op een zeker moment in mijn leven een grote rol gaan spelen. Uh, en en nadenkend over de vraag waarom is dat eigenlijk zo... dacht ik aan, aan, aan Frits Staal, uh, filosoof. filosoof. Ja. Staal heeft dus gezegd als je de huidige tijd en dit leven wil begrijpen... dan moet je niet de krant lezen, maar dan moet je de oude Grieken bestuderen. En om hem te parafraseren, als je de, dat leven wil begrijpen... en als je deze tijd wil begrijpen, dan moet je aandachtig luisteren... naar de muziek en de tekst van onder andere de Cantates van Bach... Ja. En dat moment dat dat begon, die fascination, oh, dat ik is was dat al lang geleden? Ja, dat is lang geleden. Ik zat, uh, ik zat uh, in de jaren tachtig op de toneelschool Maastricht. En ik dacht met mijn geweldige talent, dat gaat wel uh, helemaal lukken. Maar dat was helemaal niet zo. Ik moest daar keihard kei voor werken. En uh, in een periode waarin dat er ontzettend tegen zat en ik erg somber was... ontdekte ik in de platenstapel van een vriend van mij de Brandenburgse concerten. daar nou, nog nooit van gehoord. En ik ben begonnen die te draaien. Ja. En dat was... Dat was Onwaarschijnlijk wat er toen gebeurde. Die heb ik zeven dagen lang grijs gedraaid. En het cliché dat muziek balsem voor de ziel is, was in die tijd wel heel erg waar. Ja. En, en zo is die liefde ontstaan. Julian Hempel, wat is uw band met Bach? Nou, Bach heb ik waarschijnlijk als eerste, als elfjarig jongetje werd ik op de bank geparkeerd bij mijn opa in Amsterdam. Mijn tante zongen namelijk in de toonkunstkoor van Piet van Egmond. En die hadden dan jaarlijks hun hun Matthäus uitvoering en dat ging voor de radio en plaats dat ze me nou naar het concertgebouw maar kreeg ik werd ik op de bank neergezet en kreeg een, een klavier uittreksel de pianopartij met alle zangnoten daarboven, kreeg ik op schoot en je moest dan drie uur lang je mond houden, je moest meelezen. En daar begon het. Ja. En dat waren ongelooflijke ervaringen natuurlijk. In het begin begrijp je er helemaal niks van. Begrijp je alleen dat er iets heel dramatisch gebeurt. En iets, iets, een verhaal wat ook heel menselijk is... en goed te volgen is. Met ook een mooie climax. Met een heel duidelijk lineair gebeuren. En wat Als jongetje, ik vond het fascinerend. En nu, als dirigent? Ja, als dirigent duik je natuurlijk de, de diepte in. Natuurlijk, met zo'n partituur. Bach is dan zo'n componist... waarbij het hoofd en het hart samen opgaan. Het, het is intellectueel, want het zit waanzinnig goed in elkaar... En tegelijkertijd heeft het een dramatiek die voor iedereen toegankelijk is. Ook al, nou, snap je het niet, bewijs van spreken. Nee. En dit is een geweldige ervaring om daarin te duiken als dirigent, om daar deelgenoot van te zijn. We gaan nu luisteren naar een deel van een kantate die Bach voor eerste paasdag heeft geschreven. Christ lag in todesbanden door het Koor uit Leipzig. Bye. Schrijvers, denk je als je het hoort? Het is puur genieten, ja. Het <laughs> is puur genieten, dat is, uh, dat is erg mooi. En Hempel? Nou, dit is de enige kantaten van Bach die ik zelf ook gedirigeerd heb. Wat mij frappeert, is natuurlijk het feit dat dit een hele jonge componist is. Hij was nog maar 23 toen hij dit schreef. En het, het mooie is, je hoort dus één zangpartij die heel langzaam gaat. Die zingt de, de koraalmelodie, een, een Luthers koraal. En de rest beweegt daar heel opgewonden omheen. Iedereen is onder de indruk van wat ons heiland overkomen is. En daarboven heel rustig de eenvoud van het geloof. Het is prachtig. Ja, Waarom schreef Bach eigenlijk ook voor eerste, tweede en zelfs derde paasdag... ook, ook muziek, -kantates? Nou, we moeten natuurlijk niet vergeten dat in Bach's tijd was het zijn taak... om gewoon week in, week uit voor de kerkdiensten muziek te schrijven. En afhankelijk van het jaargetijde, uh, kerstmis, Pasen, Pinkster... en alle hoogtijdagen kwamen voorbij. En het was in die tijd gebruikelijk dat elke elke elke hoogtijdagen natuurlijk ook zijn, zijn eigen muziek had. En op het moment dat Pasen is natuurlijk binnen de... Uh, de onze, binnen de kerk een heel belangrijk gebeurtenis... daar moest er gewoon muziek voorkomen En niet het ene jaar en dan recyclen de volgende jaar. Nee, gewoon elk jaar opnieuw weer nieuwe noten schrijven. Schrijft u, hoe, cijbers, weet je ongeveer hoeveel kandidaten Bach geschreven heeft? Uh, ik, ik ben uh, niet zo goed in de statistiek, maar ik geloof wel 300. Oh. Maar ik, ik heb ook wel eens begrepen dat er maar een deel uh, is teruggevonden. Ik geloof dat maar een derde deel feitelijk nu uh, uh, weer terug... is. rest is, is uh, allemaal maar... Is, is bij verdwenen. de opdrachtgevers, ja. ja, ja. Voor de tweede paasdag schreef Bach... blij bij ons den es wil abend werden. Wat is daar het uh, verhaal achter, cijfers? Weet je um, dat? En Bach schreef dat voor de tweede paasdag... en um, is eigenlijk gebaseerd op het verhaal van de Emmausgangers. En voor de mensen die dat verhaal niet kennen... Uh, uh, gaat het om, om twee mannen die uh, eigenlijk in blijde verwachting van de verrijzenis uh, um, zijn... maar vervolgens daar toch teleurgesteld van terugkeren... Het heeft hen niet gebracht of er is niet gebeurd... wat ze gehoopt hadden dat het gebeurd was. En op die wandeling terug naar huis komen ze een vreemdeling tegen... die met hen meewandelt. En uh, de cantate heet Blijf bij ons, den es Avond te werden. Dat is de vraag die ze hem stellen. Uh, als ze bij hun huis zijn aangekomen, ze zeggen kom binnen... Uh, en eet met ons mee. En dat gebeurt. Uh, en uh, Christus, want dat blijkt de onbekende man te zijn... Uh, breekt het brood en op dat moment komen de mannen tot inzicht en ze begrijpen met wie ze aan tafel zitten. Op dat moment verdwijnt Christus ook weer. Maar ze komen op dat moment wel tot een inzicht. Ik, ik dacht daarbij uh, aan Ida Gerhard, die ergens in een gedicht schrijft... langzaam opent zich het inzicht dat het licht van binnenin is... wat die wisseling geeft van tinten. Nou, en dat is ongeveer wat er gebeurt, geloof ik. We gaan luisteren. en Hempel, als we deze cantatis vergelijken met, met de Matthäus Passion... wat valt u dan op? Nou, het gekke is dat, wat waar we nu naar luisteren... lijkt heel erg op het slotkoor van ja. Johannes Passion. Ja. Ja. Ja. Ik bedoel, die man was natuurlijk, ja, hij was natuurlijk ook handig in dat opzicht. Hij gebruikte nog wel eens het ene stuk meerdere keren. Dat mm -hmm. werd dan een nieuwe tekst ondergezet. Hij paste dat een beetje aan, zodat het dan passend ge gemaakt werd... En die sferen, die vallen wel heel erg nu op zijn plek. De matthäus persoon de johannes dat is, en deze kantaten. Allemaal in, ongeveer in dezelfde tijd gecomponeerd, 1720, 1724. Als je dat vergelijkt met die eerste kantaten, die was twintig jaar daarvoor geschreven. Was, ja. Toen was hij nog een jonge man. Toen was het allemaal fris. Ja. Maar je merkt, het is, het is volwassen, er zitten heel donkere En uh, ja, die mannen lopen daar door het donkere, door het schemer... En je, je merkt gewoon dat de muziek suggereert de, de stemming. Mm -hmm. Je doet je ogen dicht en je ziet daar dat langzaam wegzinkende daglicht. Vindt u cijfers? Ja, dat, die, die, eh, kijk, de, de essentie van Erbarmedig, die, die vind je hier weer terug. Hè? Zoals als, als Petrus tot, ja, drie toe, ja, ja. tot drie keer toe. Tot drie keer toe, Christus verlogen. En hij het erbarmendicht start, realiseer je weer wat voor een sukkelaars we eigenlijk zijn met z'n allen. En ons voortploeteren. In die zin is dat erbarmedig ook in zijn melodie dezelfde. doet een beroep op datzelfde gevoel. Nou zijn er ook nog cantatas voor de derde paasdag, Hempel. Die kennen wij niet. Wat is dat voor dag? Ja, dan moet je ingevoerd zijn in de religieuze gewoontes van die tijd. Wij zijn hem kwijtgeraakt in ieder geval, die derde paasdag. Uh, ongetwijfeld had iedereen ja. nog een vrije dag aan vast willen plakken. Dat was <laughs> geen probleem geweest. Maar dat was inderdaad weer zo'n dag dat er... Je moet het natuurlijk niet, niet onderschatten hoe belangrijk Pasen is voor de kerk. Het dat, dat, dat sterven van Christus en het weer, wederopstanding. Dat is een, een major event natuurlijk. En om daar nog een dag aan vast te plakken was in die tijd ongetwijfeld een hele logische... Conclusie. Ja. We gaan luisteren naar de kantaten Ein Herz, das seinem Jesum lebend weis. Maar voordat we dat doen, dank ik jullie, Jurien Hempel en Luc Seibers. Dank je wel. Graag gedaan. Ja. Mijn herz das seinem Jesum weis BWV 134 van Johan Sebastian Bach. Welkom, Remco Rijding. Welkom. Goedendag. Tussen Amersfoort en Leusden ligt het Ereveld Rusthof. Ik ben daar wel eens geweest, er wordt een zon overgrote zaterdag. Daar liggen op een aparte, ommuurde begraafplaats... 865 Sovjet soldaten begraven... die het leven lieten in de Tweede Wereldoorlog... Wanneer was jij voor het eerst op die braafplaats? In uh, 1998. Inmiddels alweer 14 jaar geleden. Ja. En wat bracht je ertoe om daarheen te gaan? Ik was uh, met een uitwisselingsprogramma in Moskou geweest, met school. En uh, toen ik terugkwam, ik werkte al voor uh, de Amersfoortse Courant... Uh, waar ik af en toe een stukje schreef. Toen zei de chef van de stadsredactie, uh, Remco... Uh, jij hebt iets met Rusland. Je hebt wat contacten en je hebt als student uh, ongetwijfeld alle tijd is het niet wat voor jou om in het Russisch Ereveld te duiken? Ja. Want dat is een vergeten plek. En daar is nooit ook maar één nabestaande geweest. En toen dacht je... Ja? Toen dacht ik Russisch Ereveld. Oh, je dacht niet... Geboren in Amersfoort oh, je ben je wist ik. het helemaal niet dat Nee, nou opgegroeid was. in Leusden. En ik had er nog nooit van gehoord. En dat vond ik uh, bizar. In de eerste plaats merkwaardig dat de Russen liggen in Amersfoort. En ten tweede dat ik daar dan nooit van uh, heb gehoord. Nee. Ja, dat, dat wekte mijn nieuwsgierigheid en... Uh, van het een is het ander gekomen. Dat kun je wel zeggen, want hoe lang ben je mee bezig geweest? Ja, ik, ik ben toen begonnen een poging te wagen om nabestaanden op te sporen. Er was dus echt nog nooit ook maar één familielid gevonden. Hey. En ik ben twee jaar lang. En je was uh, Leek in deze branche. Ja, kon... ik sprak ook geen, geen Russisch. Hey. Um, dus het, in zekere gezin was het allemaal nieuw. En ja, je weet niet waar je moet beginnen, natuurlijk na zoveel jaren. Uh, dus uiteindelijk ben ik uh, twee jaar lang in de archieven bezig geweest om. Uh, daar letterlijk het stof vanaf te slaan... in de hoop iets meer te weten te komen over die jongens... die Sovjet-soldaten die in Leus begraven liggen. Ja, want om daarover te beginnen... dat is een groep van, wat zei ik, 865. En, en wat was hun geschiedenis in de oorlog? Er zijn uh, in 1941... ja in te delen. Er zijn in 1941 101 Sovjet-Russische krijgsgevangenen uh, door de nazi's naar kamp Amersfoort gebracht. Dat waren voornamelijk Oezbeken... Het idee was dat Nederland nog viel te nazificeren. En wij moesten zien wat voor een oentermenschen onze bondgenoten uit het oosten waren. Dus dat waren jongens met, met een, een Aziatische. uit in negatieve zin. Ja, spleetogen in lompen ja, ja. gehuld. Um, en die uh, jongens hebben een uh, bijzonder trage slot gehad. Want die zijn uh, uh, voor zover ze niet aan mishandeling en ziektes en overleden in het kamp... Uh, op 9 april 1942 fusieerd ja. buiten Kamp Amersfoort. Dat is maar een deel, dus het zijn honderd. En... Na de oorlog uh, kwamen de Amerikanen met het verzoek of vanuit de 691 in Duitsland overleden krijgsgevangenen ja. konden worden opgenomen. Ja, want de hoofdpersoon, de, de, de belangrijkste in je boek, die is ook niet in Nederland gestorven. Nee. Het is een, heel, een heel groot deel van die 865 zijn in, in, in krijgsgevangenschap. Gestorven? Ja, nou bevrijd door de Amerikanen uit krijgsgevangenschap, maar al ziek en dan ziekte gestorven. Want die in hadden ook moeten doen in Duitsland? Ja, dus, dus Vladimir Botenko, die in mijn boek uh, de hoofdpersoon is. Ja. In feite, die is dus soldaat geweest in het Rode Leger, krijgsgevangen genomen, moest werken in een mijn of een fabriek, werd ziek, uh, tuberculose, uh, was niet meer te redden, werd wel bevrijd door de Amerikanen, maar is na de bevrijding gestorven. Ja. En door de Amerikanen meegenomen naar Margraten, Want die wilden geen geallieerden begraven op vijandelijk grondgebied. En toen, oh. En toen uit Margraten nog weer eens, getransporteerd nog eens naar Leusden. Naar Leusden. Ja, Leusden. Een, een wereldreis uh, hebben sommigen gemaakt. Ja. Uh, alle in Leusden begraven soldaten zijn in feite herbegraven. Maar dat zijn dus. Twee groepen. En de derde groep zijn eigenlijk, uh, is eigenlijk een Russen die groep. gediend ja. hebben bij de Duitse weermacht. Nou, het zijn in de eerste plaats dwangarbeiders, uh, dus burgers uh, uit de Sovjet-Unie die uh, werkten in, in Limburg met name. Uh, en het zijn inderdaad enkele tientallen Georgiërs, Armeniërs... die, die in krijgsgevangenschap hebben gekozen ja, voor Duitse dienst. die beroemde mensen van de opstand op Texel... Juist. die hadden eerst in een Duitse leger gediend... en ja. toen de geallieerden naderden hebben ze opnieuw hun jas gekeerd eigenlijk. Ja, je kunt dat zeggen dat ze twee keer zijn overgelopen... je ja. kunt ook zeggen dat ze twee keer hun leven hebben gered. Twee keer hun leven gered, ja. dat is zo. De waarheid zal in het midden zitten, ja. ja. Hoeveel families heb je weten op te sporen? Uh, ik heb inmiddels van 187 soldaten de nabestaanden getraceerd. in, uh, in de hele voormalige Sovjet-Unie. Dat is een gigantisch werk. Want het is. dat treft me ook in je boek. een enorme klus. maar ook vol doodlopende sporen. duaalsporen. Ja. Want er zijn 26 miljoen oorlogsslachtoffers. in de Sovjet-Unie ja, geweest. Nou ja, het is echt uh, zoeken naar een speld in een hooiberg. Uh, ik heb te maken met uh, namen die verkeerd zijn genoteerd. Uh, met 26 miljoen oorlog, oorlogsslachtoffers. dus. Uh, Eén persoon, de naam van één persoon komt misschien wel vijftig keer voor. Er zijn vijftig vermiste soldaten met dezelfde naam. Regio's zijn hernoemd, uh, de Sovjet-Unie bestaat al niet meer... en ik zoek natuurlijk 60 jaar naar dato. Ja, Je zei net al, na twee jaar heb je, en dat is eigenlijk al lang geleden... Dus het verhaal van de eerste doden kunnen achterhalen. Ja. En dat is die uh, Botenko. Botenko, uh, ja. ja. En toen, toen heb je ook nabestaanden van hem ontmoet? Ja, ik ben toen uh, op de Bonnefoy naar de Krim afgereisd... Uh, in de hoop dat de gegevens die ik had gevonden... Uh, voldoende zouden zijn om familie te kunnen vinden, inderdaad. Ja. En toen stond ik op een dag uh, drie hoog in een flatje in Yalta... op de deurbel uh, te drukken. En een meneer met zilvergrijze haren deed open... die wist wel dat er bezoek zou komen... en dat het iets met zijn vader te maken had... Uh, maar niet wat precies. En ik wist dat er iemand was die misschien informatie had, maar wie dat was, wist ik ook niet. Nee. En toen bleek uh, gedurende het gesprek dat ik op zoek was naar zijn vader. Ja. En dat hij dus na 55 jaar voor het eerst te horen kreeg wat er met zijn vader was gebeurd, die altijd als vermiste boek had gestaan. En was dat belangrijk voor hem? Ja, hij was natuurlijk enorm uh, onder de indruk. Hij... Ja, zijn moeder heeft zijn, haar hele leven gewacht op, op haar geliefde. De, de kinderen van een soldaat hebben ja, tientallen jaren zonder vader geleefd. En nu was er eindelijk einde aan de onzekerheid. Einde aan de geruchten ook. Want ja. soms werd er gezegd, hij is er misschien wel met een Duitser vandoor. En nu bleek hij, hij heeft al die jaren in Leusden gelegen. Ja. Op een goed verzorgde begraafplaats. Met een eigen graf met zijn naam erop. Ja. En heeft, heeft je dat, dat je geïnspireerd, de reactie van die nabestaanden, om nog elf jaar door te gaan? Ja, absoluut. Nou, kijk, in de eerste plaats uh, realiseerde ik me dat als ik één familie kan opsporen... dat het überhaupt mogelijk is. Want dat wist ik natuurlijk die twee jaar niet dat ik zocht. En ja, waarom dan stoppen bij twee of vijf of tien? Uh, voor mij was dit de 187ste familie, de laatste. Maar voor die mensen is het elke keer de eerste keer. Ja. En zijn er nog meer van dat soort ontmoetingen die... Uh... Nou geraakt. ja, ja ik, kijk, voor mij zijn ze natuurlijk allemaal evenveel waard. Maar, ja, maar... dat is diplomatieke antwoord. Ja. Um, ik herinner me bijvoorbeeld dat ik op bezoek zou gaan bij de dochter van een soldaat. Um, in juni, omdat dan de aardbeien uit haar moestuintje zo lekker zijn. Maar ik was ziek, dus ik kon echt de reis niet maken. En toen heeft zij besloten om vier uur met de bus naar Moskou te reizen waar ik, waar ik woon. En vier uur terug met een emmertje aardbeien dat ze heeft overhandigd. En, en, en dat was haar reis, acht uur reizen, om mij een emmertje aardbeien te geven. Dus ja, toen realiseerde ik me natuurlijk wel heel goed... Uh, hoe waardevol het voor die mensen is wat ik ze te vertellen heb. Ja, dan ben je nog wel doorgaan. Want, want uh, morgen wordt je boek gepresenteerd hè, op die erebegaafplaats in Leuze? Ja, direct daarnaast. Ja. Maar daarmee is je zoektocht niet voorbij. Nee, uh, het boek is natuurlijk wel een mijlpaal. Een boek is ook een poging om, uh, om, om mijn verhaal, mijn zoektocht over te brengen op de samenleving. Ik, het idee was altijd een vergeten Ereveld een gezicht te geven. Nou, ik denk dat dat met het verhaal van Botjenko uh, aardig gelukt is. Uh, en het boek heet ook niet voor niks Kind van het Ereveld. Uh, ja. Ook mijn levensverhaal is erin verwerkt. Ja, ja ik begrijp zelfs in de loop van die speurtocht ben je ook op de liefde van je leven gestuurd? Ja, ik herinner me heel goed hoe ik in Rostov... in het zuiden van Rusland een, een tolk nodig had. Omdat de eerste mij in de steek had gelaten. En bij toeval ja, was de, de tolk die, die mij hielp... Een, een mooie jonge dame... die uh, inmiddels alweer negen jaar mijn vrouw is. Ja. Maar je probeert nu ook bondgenoten te werven... of hulpkrachten voor je zoektocht? Of... Nou, de, de zoektocht werkt... Begrijp Je hebt een stichting ja. opgericht. Ik, we hebben nu inderdaad een stichting, de Stichting Russisch Eerveld. En een van de initiatieven van die stichting is om alle graven ter adoptie uit te geven. Dus iedereen kan een, een soldaat adopteren. En uh, dat, dat is een manier om al die soldaten uh, de nagedachtenis te geven uh, die ze verdienen naar mijn mening. Maar ook, uh, we vragen daar 50 euro per jaar voor, een manier om de nabestaanden die het graf willen bezoeken naar Nederland te kunnen halen. Want dat blijft een probleem. Het... Dat kinderen zijn nu ja. gevonden. Ze willen het graf bezoeken, maar hebben er vaak geen geld voor. En het wordt een beetje dringend. Uh, echtgenoten ja. en broers en zusters uh, sterven uit. Ja, ik heb in al die jaren drie echtgenoten gevonden. Maar broers en zussen zijn er meer. Maar die kunnen dus, uh, de reis vaak de niet meer mee. Tijd maken. is mijn grootste vijand, schreef je. Ja. Uh, morgen is de presentatie van het boek Kind van het Eerenveld. Remco Rijding. Dank je wel voor je toelichting. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Gerard Rooijakkers legt een ei. Goedenavond cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Wat we horen is niet het hoefgetrappel van Sinterklaasje, maar... Nee, we zijn hier bij de paardenprocessie die morgen plaatsvindt in Hakendover in België. En terwijl in Nederland nu op dit moment de rode gloed van de paasvuren in Twente en de Achterhoek nog zichtbaar is aan de horizon, maken wij ons op voor Tweede Paasdag. We gaan niet naar de Meubelboulevard, maar we gaan naar België, Vlaams-Brabant, het plaatsje Hakendover, waar een spectaculaire paardenommegang wordt gehouden ter ere van de Sint Salvator, de heilige zaligmaker. En uh, morgen worden daar zo'n 15.000 pelgrims verwacht en honderden ruiters die drie keer rondom het beeld van de heilige salvator uh, gaan galopperen. En als het weer een beetje meezit, maar ik geloof niet dat het zo mooi weer wordt morgen, dan... Uh, ...gaan ze zelfs het 14e eeuwse beeld, het beeld uit 1340 van deze Sint Salvator ...boven op de Tiense Berg zetten en daar rennen die paarden rondomheen. Tot zover het programma, maar wat is hier van de achtergrond? Nou, de achtergrond is dat het echt een, het is een plattelandscultus is. Heel veel uh, uh, boeren gaan er naartoe, ook uit Nederland trouwens. Zuid, uit noord brabant Breda, Tilburg, Meijerij... En uh, de achtergrond is dat uh, mensen daar naartoe gaan om ingrediënten te verzamelen die uh, veeziekten moeten voorkomen. En met uh, de huidige bio-industrie wemelt het van de veeziekten. En wat je daar kunt krijgen, dat is de bloeiende hagedoren. Ja. Waar de plaatsnaam ook naar verwijst, hakendover. Uh, de gewijde aarde van het kerkhof. En water uit een heilige bron. En die brengen die pelgrims mee naar huis. Want die bloeiende hagedoren, die gooien ze in de stal tussen het vee. Evenals de gewijde aarde. En het water wordt vermengd met het veevoer. En dat schijnt veel beter te werken uh, dan al die dure veeartsen. Helpt het ja, kennelijk... echt? Ja, het schijnt te helpen, want die mensen die komen jaar in jaar uit in grote getalen. Ja, dat zegt niks. <laughs> ja, het denk ik Nou, ik denk dat het vooral uh, uh, omdat de, de medische, uh, de veeartsen de vee weinig kunnen uithalen tegen die ziekte. Oh, denk ja. ik dat ze inderdaad dit vooral ook aangrijpen als middel hun heil stellen op het hogere. En uh, voor mensen die hoofdpijn hebben, is er ook nog een aparte cultus oh, van de heilige Maurus. Ja, dan kun je in Hakendover of in een kapel daar in de buurt, in Grimde... een ijzeren kroon op je hoofd zetten tegen hoofdpijn en zenuwziekte. Dus als het allemaal ook te veel wordt, die agrarische malaise, dan kun je daar ook terecht... Bij de heilige Maurus. Toe maar. Ja, ik hoor wel dat u een gelovige bent. Dank Gerard Rooijakkers. Morgen de laatste aflevering in Zeker. deze serie. De Grieks-Orthodoxe derde paasdag. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek, zometeen de echte Jannen. En voor al die mensen die deze dagen strandwandelingen maken... eindig ik met een gedicht van Willem Thies. Strand. Het gras stroomt langs het duin. De hand van de wind strooit het zand uit. Het zuist door de weerwaarsstruiken. Voor de ingang van het paviljoen stampt een man zijn schoenen op een rooster. De wind wikkelt een vlag rond zijn mast en houdt hem vast. De man klopt zijn broekspijpen blauw, ontslaat zich van het strand.